Verbetering van de kwaliteit van de oudere zorg gaat, langzaam. Aansturen dat er continu gewerkt wordt aan de verbetering van de zorg en hun medewerkers daarin, ondersteunen. Belangrijk is de rol van de medewerker die de dagelijkse zorg verleent. Goede zorg staat of valt met de kennis en de betrokkenheid van de medewerker. Medewerkers in de ouderenzorg zorg zijn voor het overgrote deel zeer betrokken bij hun cliënten. Uit onze onderzoeken blijkt echter dat er weinig geïnvesteerd wordt in voldoende beschikbaarheid en deskundigheid van medewerkers in relatie tot de zorgvragen van de cliënten. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Immers als er niet systematisch gewerkt wordt met zorgplannen of niet gehandeld wordt volgens richtlijnen voor bijvoorbeeld medicatie of vrijheidsbeperkende maatregelen, dan, lopen cliënten risico's op onverantwoorde, zorg. In 2013 en 2014 hebben wij ons toezicht gericht op die instellingen die nog een voldoende verbeterkracht lieten zien. Onze focus bij dit toezicht ligt bij de onderwerpen die wat ons betreft de hoogste prioriteit hebben, de zorginhoudelijke veiligheid en de beschikbaarheid van deskundig personeel. Op deze onderwerpen blijven wij ons de komende jaren richten en dan vooral bij die instellingen die te weinig verbeteringen laten zien. De oudere zorg moet de komende jaren verbeteringen doorvoeren en de resultaten vasthouden en dorgen. Wij zullen de komende jaren de verbeteracties in de ouderenzorg zorg met ons risicogestuurd toezicht nauwlettend volgen. Dr. J.A.A.M. van Diemen Steenvoorde, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg.